Kees Groot met het NOS-journaal. Shell maakt geen excuses voor de brand gisteren in een reactor van het bedrijf. Dat zegt de locatiedirecteur van Shell in Moerdijk. Hij zegt dat er pas excuses kunnen worden gemaakt als ook duidelijk is wat er is gebeurd. Volgens de directeur is er nu nog niet eens een begin van een idee. Het bedrijf gaat alle computerdata van de afgelopen tijd verzamelen en analyseren om de oorzaak te achterhalen. Minister Opstelte laat zich vandaag in Moerdijk informeren over de brand. In Nijmegen is een man aangehouden die twee weken geleden een auto met twee peuters achterliet. De man van 52 is de opa van de kinderen van drie en vier jaar. Hij is opgepakt voor het doorrijden na een aanrijding. Agenten wilden hem controleren omdat hij in een auto reed met valse kentekenplaten, maar hij ging er vandoor. Tijdens de achtervolging botste hij op een andere auto, maar reed toch verder. Hij ging er later lopend vandoor. In zijn auto zaten de twee peuters, ze waren ongedeerd. Staatssecretaris Van Rijn wil op korte termijn een gesprek met burgemeester Bats van Terschelling over het alcoholgebruik op jongerencampings. Op de website van een van die campings staat dat jongeren onder de 18 er gerust een biertje mogen drinken, net als thuis. Maar volgens Van Rijn gelden de regels voor thuis alleen in de tent of onder de luifel. Verder is de camping publieke ruimte waar jongeren onder de 18 geen alcohol mogen drinken. Het congrescentrum Rai in Amsterdam wil uitbreiden met een hotel. Dat moet minstens 650 kamers krijgen en wordt daarmee het grootste hotel van Nederland. Nu is dat nog een hotel bij Schiphol met 644 kamers. De bouw bij de Rai moet medio 2016 beginnen. Het congrescentrum zegt dat een hotel de concurrentiepositie verbetert.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 Dan de A15, de Rotterdam richting Gorken bij Papenrecht 4. En de A16, de Rotterdam richting Breda. Voorknopend Ridderkerk, 5 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Tot zover de verkeershoevemaat.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 sleeping in bed